En vanavond wordt Goldse Kringen gepresenteerd door Bernard Robben en Lucie Roodbal, die helaas nog niet aanwezig is. Zij werkt nog, zit nog vol met het onderwijs, dus ik neem aan dat ze toch wel één deze minuten aanschuift. En zoals gebruikelijk doen we eerst altijd even ja, een voorstelrondje van onze gasten. En onze gasten vanavond zijn Nico de Beer over de kennismaker en Goldse Zaken. Dat lijken wel bijna twee tegenstrijdigheden als je het artikel leest vanuit de krant. En Huub Evers over de journalistieke ethiek voor het grote publiek. En hij heeft zijn boekje meegebracht. Er stond een bijzonder aardig artikel in het, uh, in, in het Goordels Belang van, van 23 november. En dat boekje dat heet Kan dat zomaar. En dat gaat over ethische kwesties in de journalistiek. Maar zoals gebruikelijk gaan we eerst even beginnen met het rondje Wat was er in het nieuws? En uiteraard als eerste onze gasten krijgen het woord. Uh, Huub, had jij nog iets memorabels te melden. Ja, dat nieuws dat komt uh, niet uit Goorlen zelf, maar aan de rand van Goorlen. Ik ben, uh, net als veel Goorlenaren, denk ik erg verheugd over de 7-0-overwinning van Willem II in Helmond. En ik hoop, uh, ja. ik hoop dat dat betekent dat nu de opmars echt wordt doorgezet. Ja, ja, ja het moet hoor, want uh, ik denk, oei, oei straks dan verdwijnen ze ook nog uit de eerste divisie. Ja. Dat zou een ram ja. zijn. Ja. Een ram. Ja. Ik vind Ieder... dat sowieso een ram, dat dus ze zeg maar uit de eerste divisie zijn vertrokken, want Elke toch zichzelf respecterende stad dient toch een, een, een, ja, een adequaat voetbalclub te hebben. En ze waren goed op dreef en het is volledig misgegaan. Na een paar wedstrijden was het mis. Ja, uit een oogpunt van, van city marketing zou het voor Tilburg ja. heel goed zijn wanneer Willem ja. II aan het eind van dit seizoen weer terug in de Eredivisie zou komen. Ja. Maar ik ben misschien iets te optimistisch nu. Ik vrees het ook. Ja. Ik denk dan moet die, zeg maar, die lijnen zich bijna bij elke wedstrijd uh, ja. voortzetten. Anders gaat het niet <laughs> lukken. Het, het kan nog. Via periodekampioenschap kan het nog. Ja, maar het was een, uh, ja, een schitterend resultaat. Ja. En, nou ja, we zullen zeggen van deze kant: uh, Willem II. Uh, het allerbeste en veel succes en uh, werk mee aan een uh, opbouw van de stad Tilburg, zou ik zeggen. Dat hoort er toch een beetje bij. <laughs> Nog meer nieuws, of was het dit? Dat was het. Dan komt onze presentator binnen. Lucie, doe rustig aan. Ga gewoon rustig even zitten. En dan uh, wees welkom. Wees welkom. We waren met het introductierondje bezig, Lucie. En uh, nou, je mag eerst even op adem komen. En dan geef ik nu even het woord aan Nico voor wat zijn nieuws was. Ja, Nico. mijn nieuws is... Uh... Er zijn eigenlijk twee dingen. Eén ding vind ik wel belangrijk om te noemen, dat is wel niet in Goorland, maar dat heeft toch wel te maken met, uh, ook met sport. En dat is uh, de, ja, de soap uh, Ajax-kruif <laughs> ja. van Gaal. Het blijft uh, natuurlijk uh, ja, boeien en het wordt ook steeds uh, spannender. En ik vind dat uh, goede tijden, slechte tijden er eigenlijk uh, veel van kunnen leren om daar... Uh, ja, een, een, een mooi verhaal van te maken. Ja. En ik ben eigenlijk wel zeer benieuwd, dat meen ik oprecht. Hoe gaat het aflopen? Hoe gaat het aflopen? Ja. Het, is, uh, het is echt: uh, gaat het verstand winnen of gaat de emotie winnen? Ik ben uh, zeer benieuwd, maar het zal toch geen half jaar meer duren, denk ik. ik. Kijk even, Huub, is dat echt een journalistieke kluip, zoiets? Want ja, zeker, want als je kijkt naar de, de, de, hoe, hoe de media daar bovenop springen ja, ja. En, en over aan de gang blijven, aan de gang blijven ja. tot, tot, tot heel veel mensen die niet zo in sport geïnteresseerd zijn en die dat allemaal niet zo volgen, die beginnen zich daar knap aan te ergeren. Ja. Hier zit er een. Ja. Hier zit er een. Ja. Ja. Het gaat over grote ego's. Ja. Ja. Voetballen interesseert me niets en als je dan ziet de grote wereldproblematiek, de crisis die er aankomt, de, de, de, de, de, de, de oorlogen in, in, in, in, in Azië, tenminste althans mensen die, die, die uh, ja, dan moet ik dan denken aan mensen aan het Tahirplein en dan hebben wij weer het gezeur, als ik zo vrij mag zijn, over... ...over over kruif en hoe heet die andere? Van Gaal. Dat ik denk, heren, heren. Maar ik denk, kom. als er zoiets dergelijks aan de hand zou zijn bij Real Madrid of Barcelona, dan stonden hier de kanten ook vol. Het is een eenmaal werelds volksvermaak en uh, daar kijken dus miljoenen mensen maar, naar. Dus ja, ik moet zeggen, en ik hou zelf ook enorm voor voetbal. Ik niet. Maar, <laughs> ja, ja, maar ik, dat ja, niet, wordt ik, dat niet ik, opgeklopt ja. door de media? Nou, maar van een voorzetje. Maar is dat niet ook een beetje dat de media daar... Want je had twee nee, weken geleden... Als je het sportief hoeven... bekijkt... Ik heb, ik heb vorige keer genoten van de wedstrijd van uh, dat was Real Madrid tegen AC Milan. Nee, Barcelona. Ja. Nou, ik vond het een geweldige wedstrijd. Ja. Ik vond het een geweldige wedstrijd. Ja. Ja. Daar geniet ik echt van. Zo van welke paasjes geven als er doelpunten vallen. Ik kan er echt van genieten hoor. Oh maar ja, is dit soopgebeuren, het ja. hoort er kennelijk een beetje bij. En je zegt ja, twee ego's, Van Gaal en Kruif. En ja, kan niet missen dat... Uh... Zal al wel even blijven duren. En dit is natuurlijk een kluifje bij uitstek voor de media die daar bovenop springen. Ja, ja, ja. En die ook melden dat er niets ja. te melden valt. En dat zo onzin meer. En dan een heel groot ja, ja. probleem ja, ervan ja, maken. Ja, ja. Terwijl ja, er wezenlijke, ja. hele andere grotere, ja. veel grotere problemen Ik denk wel eens, voor: dat zijn. zijn dan voetbaltrainers. En, maar zijn dat nou mensen die hebben die dan ook verstand van de inhoudelijke zaken? Want Louis van Gaal moet dan dus directeur voetbalzaken ja. worden. En Kruip en, en zit dan in de raad van commissaris en hij, hebben die mensen daar verstand van? Want zij leiden dus een onderneming die dus beursgenoteerd is. Hè? Ja, maar daarom worden naast uh, op andere stoelen in, in, in de Raad van Commissarissen... ...ook mensen benoemd uit de wereld van, uh, van management. Ja. En mensen die financieel expert zijn en dat soort dingen. Dus uh, ja. zij zitten echt op de stoel van de, van de, van de voetbalkenner. Ja. Cruijff zegt dat ook uitdrukkelijk. Hè? Ja. Ik, ik, ik ben een voetbalmens en je moet mij geen andere dingen vragen... ...maar ik heb wel verstand van voetballen. Dat klopt, nou, dat geloof ik ook ja. wel. Daar maar ik vind wel. het nog steeds nergens over gaan <laughs> als ik zo vrij mag ja, hij kan uh, in zoverre met je meegaan. Het mooiste, mooiste anekdote heb ik eigenlijk. Uh, of Zondag of een zondag een week geleden. Uh, toen met die persconferentie van die commissarissen uh, in de, de arena. Dat uh, de commentator uh, uh, ja, vier uur moest wachten. En hij wist het antwoord eigenlijk al vooraf. Om eigenlijk niks te kunnen zeggen. Ja. En daarom uh, moet ik uh, jou gelijk ja. geven. Uh, ja. Ja. Dat je daar uh, echt uh, een goede opmerking maakt. Dat je zoveel moet doen om niks te kunnen zeggen. En en dat dat gebeurt in de politieke verslaggeving ook. Wanneer, ja. wanneer je bij wijze uren naar de CDA-deur blijft kijken die dicht blijft, dan, dan, dat, dat heb je ook. En wachtend op dat ene moment. Ja. Dat, maar, in de arena is dat ook zo. Ja. Maar dan denk ik: de CDA, dat heeft dan nog te maken met de landelijke politiek. Dat gaat ons allemaal nee, aan. Dat is waar. Maar dat voetbal, waar. met alle respect, ik respecteer iedereen, maar ik. ik Nee, het me niet. Maar vraag maar even aan de kenner. Huub, is dit nou een journalistiek snoepje of zeg jij van dit is echt uh, journalistiek die zwaar overtrokken wordt? Het wordt zwaar overtrokken. Maar dat, dat uh, kijk, Kruijf en Van Gaal zijn natuurlijk, uh, natuurlijk uh, topmensen in de, in, in de voetballerij met een enorme staat van dienst. Ja. Dus wanneer er een conflict uitbarst tussen die twee, ja, ja dan springen de media daar uiteraard bovenop. Dat, ja. is, uh, dat is ook helemaal niet zo verwonderlijk. Alleen de manier waarop en de, de intensiteit waarmee dat gebeurt... En, ja. Elk detail wordt uitvergroot en al dat soort dingen meer. Dat is wel wat veel van het goede. Ik denk dat dan wel. soms zouden ze er verstandig om dingen gewoon dood te zwijgen. Of om maar eens eventjes te laten rusten. Maar ja, kennelijk om... kan de journalistiek dat niet. Nee, dat is concurrentie. Je ja, kunt, ja. Je, kunt de, de, de de ene... je mag geen gas terugnemen. Nee, moet, nee, nee, nee. Je nee. moet naar de voorpagina. Het, het AD kan zich niet permitteren om daar een dag niet over te berichten. Wanneer men weet dat de Telegraaf morgen met een extra pagina komt. Dat kan ah, natuurlijk zo, niet. Zo gaat dat. Zo gaat dat, <laughs> Nou, dat belooft een leuke avond te worden. Lucie, had jij nog uh, nieuws? Ik heb helemaal geen nieuws. Ja, ik geen heb nieuws? wel nieuws, maar ik heb... Uh, nee, ik heb in de hele vorige week met griep op bed gelegen. Allee, dus dat, dat vind uh, ik ook nieuws. Ja, dat vind ik geen nieuws. <lacht> Mag je het goed hersteld? Ik heb geen... Nee, nog niet. Nee, niet. niet. Maar, maar dat, dat, dat, ik heb dus geen krant of niks in. Het is niks voor mij. Maar uh, ik heb Allee. echt helemaal niks ingelezen. Nee. Oh, ik zou niet zonder krant kunnen, want ja, de krant nee. valt bij mij s ochtends om half zeven ja. in de bus Normalite en dan zit ik, ik al te lezen hoor. Normalite ook niet bedoel ik, uh, ik lees veel graag kranten en ja. opiniebladen, maar van de week even niet vorige week, ja, dus ik okay. heb helaas geen nieuws. Eens even kijken, dan had ik nog wat. Uh, nou, er stond het Gods Belang vorige week uh, toch uh, twee goordenaren, Jan van der Midden en Dorothee van der Wiel. Die gaan exposeren in uh, de wandelgangen, het gemeentehuis in Hilvarenbeek. En ik doe de opening. Hey, Wat leuk zeg. Jij doet de opening. Ja. Nou, nou. En er ja. is van 4 december tot en met de 8 januari. En de opening is 4 december. Ja, die is 4 en december. En jij doet de officiële aftrap. Nou, ja, ja, ja. nou. Dus toch de moeite waard om daar eens te gaan kijken. Ik vind overigens trouwens al die exposities in de, in de wandelgangen steeds de moeite waard. Ja. ja. Ik vind, vind het een mooi initiatief. En ze gebruiken daar het, het gemeentehuis in optima ja. forma. Ja, dat is echt heel leuk. Ja. Dan had ik nog uh, genoteerd Sanne Miltenburg. Ook een, goorle, een Goorlesse. Die recent twee prentenboeken heeft uh, uh, laten verschijnen. En San heeft een opleiding gevolgd, uh, de studie-illustrator aan de Kunstacademie in Joost. Dus ik uh, wens haar heel veel succes. En toch geloof ik dat het een goorles is, dat die mensen toch op deze wijze ook aan de weg timmeren. En dan ja, ook even wat, wat, wat ander nieuws. Ja, ik, we hadden het net over het AD-hub. Ik koop zo af en toe een, dan een AD en dan een NRC en dan een Volkskrant. Dit is, deze is dus van zaterdag. Nou, daar, nou, daar staat hij. Opsplitsing euro is onvermijdelijk volgens Frits Bolkenstein. En ik, ik, ik lees even. Hij zegt door de grote culturele verschillen tussen landen... ...Vrees Bolkenstein, dat een opsplitsing van de munt onvermijdelijk is. We hebben iets en dan komt het geconstrueerd... ...wat op de lange termijn niet werkt. Zegt de voormalige eurocommissaris in toen met deze krant... Ik denk, mijn hemel, als zo'n man het gaat, gaat roepen vanaf de voorpagina. Ja. En dan hij zegt dus: hij gelooft niet dat mediterrane landen op korte termijn kunnen veranderen. En Bolkestein erkent dat hij en andere leiders de diepe weeffout van de euro, de culturele verschillen tussen lidstaten, te laat hebben ingezien. En inmiddels heeft de politieke romantiek het nuchtere realisme overstemd. Dat is toch een mooi staat van journalistiek, hè? Ja. Van de andere kant denk ik ook van, ja. dat, dat moet je vooral zo schrijven, dan komt de vertrouwen in de euro vast wel terug. Want zo zak het nog verder weg. Ja, en wie werkt daar aan mee? De grote ja. Balkenstein. Ja. Nou, dat de is de toch onvoorstelbaar. Door, door, door, door Balkenstein de megafoon voor te houden. Ja. En dit is nou een staatje van wat ze self-fulfilling prophecy noemen. Ja. Want, ja. Een, een, een, een, een, een prophecy die... Door hem te uiten ja. zichzelf waar gaat maken. Ja. Ja. Als je Bolkestein maar genoeg de gelegenheid geeft om zijn mening te ventileren. Deze ja. mening te ventileren. Dan, mening. Te ventileren ja. Ja. Ja. Ja. Ja. dan neemt het vertrouwen van de mensen eerder af dan toe. En toch blijft hij een prominent lid van ja. de VVD. He? Hij heeft in het verleden wel eens vaker uh, gewezen op uh, diepe cultuurverschillen in Europa. Wanneer ja. het over migratie ging. En ja. over de eigenheid van, van elk land. En over de waarden in, in Nederland enzovoort. En nu uh, transponeert transpo transpo hij dat ja. Ja. Ja. goed ja. op de euro. Ja, ja, ja. Ik vind het te ontwikkelen, want ik zat toch gisteren nog te kijken naar buitenhof. Uh, Koen Teulings, van het, uh, de directeur van het Centraal Planbureau. Ja. En die man die zei van het is vijf voor twaalf ja. heren. Het is vijf voor twaalf. En die schetste daar een echt een doembeeld dan als politie niet gauw met iets zouden komen... en dan denk je van, ja, want er is zo weer een week voorbij... en dan is er weer niks gekomen. Wanneer, wanneer gaat het echt fout? Maar ook dat roepen we al weken, dat het 5 ja. 12 is. Maar ja. ondertussen we, we, ja. weten we ook ja. nog steeds... dat wij tot de rijkste landen van Europa behoren. Met ja. Finland is het allerrijkste en dan wij. En als ik zo zaterdag in de stad rondloop... en ziet wat er op de terrassen zit en wat er gekocht wordt... krijg ik niet de idee dat we in een crisis zitten. En ik ben ook dagelijks op de weg. En als ik zie de hoeveelheid vrachtverkeer... Wat dus Tilburg en Breda, al rijdt. Allemaal grote wagens vol met spullen. Dat ik denk, ja, wat nou, crisis. Ik wil voor een stuk, want ik ben te weinig deskundig om daar een zijn oordeel over nou, te vellen. Maar ook hier denk ik wel eens: hebben dus de zo media uit. daar ja. ook niet een rol in? Ja, niet nou, zo nou, ja, waarschijnlijk wel. Maar dan gaan we het ja. eigenlijk uitgebreid ja, ik over. Ik denk dat de, de bepalende ah. rol zelfs Ja. Dat ja, zeker. Ja. Want je ziet dat ook wel. En er komt ook wel wat meer voor dat er ook wat optimistische geluiden zich ja. uh, laten horen. En als je nou vandaag bijvoorbeeld uh, het nieuws hoort, dan zie je ook weer dat de huizenmarkt in Duitsland weer ja. aantrekt en de makelaars overuren moeten maken. Dus uh, het is net waar je natuurlijk de accent een beetje op gaat leggen. Ja, klopt. Hè? Dus ja. er zijn vandaag ook weer een paar positieve signalen van een paar, paar tiende procentpuntjes. Ja. Groei en winst en zo En ja. dat, dat brengen de media ook. Ik mag het hopen, want ik kreeg van mijn pensioenfonds, het UWV pensioenfonds, kreeg ik een schitter de brief, en dat doen ze dus heel gehaaid allemaal, zo van uh, beste meneer Robben, uh, wij gaan uh, in 2012 uh, uh, niet indexeren, ja. dus ik zit al vijf jaar op, uh, op hetzelfde bedrag, en bovendien schreven ze, gaan we als het zo blijft per 1 april 2013 korten. En die kortingspercentages kunnen oplopen tot 10, 15 procent. Ja. En dan denk ik van, gaan we er iets van merken? Ja, ik denk, ik denk, ik denk wel dat ik er iets van ga merken. Ja, zeker. Dan ja. ga je er iets van merken. En als je dan een paar weken terug in Buitenhof... Angeline Kenna, hoofd APG-beleggingen... die zegt van, pensioenfondsen hebben geld genoeg. Er is zelfs 32 miljard winst gemaakt. De enige reden dat ze gekocht is... dat ligt aan die zogenaamde rekenrente... en aan het feit dat ze dan beneden de dekkingsgraad zitten en dan denk ik ja pensioenfonds rekenen vanaf heden 50 jaar verder en ze zeggen dus dat bedrag hebben we nodig nee van mensen waar praten we over vooral dan die regelgeving ik moet je zeggen ik heb dus uh, een boze brief teruggestuurd naar mijn pensioenfonds ja. en ook dus naar de telegraaf, AD, Brabants Dagblad, Volkskrant. Ja. Ik heb zelf de Nederlandse Bank aangetekend een brief gestuurd. Um, Martin van Rooyen, dat is een man van de NOVG. Ja, ja. Die een beetje de belangen van de gepensioneerde behartigt. En ik heb vandaag, geschrikt niet, een brief ook naar Geert Wilders gestuurd van de tweede, de tweede Kamer. Oh. Ik denk zo, dan kijk maar eens of jij... Ik wil nou eens even testen of hij zich gaat inspannen voor die uh, rare dingen die op ons afdreigen te komen. Ik vind het wel weer spannend. Dat is heel spannend, <lacht> ja. ja. Ik ben heel benieuwd wat hij <lacht> daar ook. reageert. ja. ja. Nou, dat was mijn nieuws. Nou, het is er aardig genoeg, denk ik, hè, Zeker, maar, uh, zeker. Ja. Ja. Nou, dan gaan we naar het eerste onderwerp. Nico. Nico, dat is onze eerste gast. Ja, ik pak even het krantenartikel bij, want er staat dus weer een geweldige kop boven. De kennismaker botst in gore met de zaken. Ik kijk ook even naar onze journalistieke deskundige. Ja. Uh, ja, fraaie kop. Ja, het is... Uh, en dekte, dekte de, de inhoud, zeg maar, uh, of ja, dekt hij de lading? Uh, nou ja, het is, uh, het is ook met journalistiek te maken. Uh, de de journalist in deze, Henk van, Henk van raak, raak, ja. die, die vond het belangrijk om een, uh, een brief die uitgegaan was naar de collega's, ondernemers van Goolse Zaken, te publiceren in het uh, Brabants Dagblad. Ja. ...en ik was er helemaal niet mee eens. Ik heb gezegd, nou, het is uh, een interne aangelegenheid... ...en uh, ik heb helemaal geen behoefte om uh, daarmee naar buiten te treden. Ik zeg, het is, uh, je mag de brief overnemen, je bent journalist... ...maar ik heb er niks aan toe te voegen. Dus Vond je het vervelend dat is zo op deze wijze in het de publiciteit altijd, is gekomen? Dus, altijd vervelend. Als je dus, uh, je zegt uh, botst of, of, of staakt of, uh, of wat dan ook... Uh, dan, ...dan zijn er altijd twee verliezers, Twee partijen die dan betrokken ja. zijn... Ze zijn altijd verliezers, altijd. Want toen en, wij, toen wij zeg maar spraken over welke onderwerpen in dit programma zouden brengen... toen zei Leo Joost ervan... ja, maar moet er ook een, een tegenpartij bij hebben. We hebben nou alleen, zeg maar, uh, Nico. Dus eigenlijk hoor je hoor en weer ervoor toe ja, te passen ja. In, ja. Uh, in, in, in de normale journalistiek. Nou, Nico, even iets over de Goolse Zaken. Want Golse Zaken was er eigenlijk al veel eerder dan de kennismaker. Hè? Ja. Want de kennismaker is jouw eigen bedrijfje. Vertel even, hoe is Golse Zaken uh, tot stand gekomen? Dat ga ik uh, proberen uit te leggen. Het is niet zo heel erg ingewikkeld. Um, je weet ik altijd een voetbalclub uh, gehad heb, uh, toch? Een ja. 30 jaar. Ja. En is, uh, vereen... We dat is van een vrij. Ik begint wel voetballen. Van een klein. Zaalvoetbal. vriendenclubje ja. van, ja. van, van ja. acht, negen mensen. Is dat uitgegroeid uh, binnen 25 jaar naar een uh, grote zaalvoetbalvereniging. Een van de grootste in Nederland zelfs. Ja. Uh, er waren zelfs 20 teams. En uh, het niveau was subtop van Nederland. Ja. Uh, dat was geweldig. Ook heel succesvol overigens. Hè. Met, met Konica was het heel succesvol. Met Konica dat was het ja, fantastisch. Want het is echt, elk jaar was, ging er een, een klein trapje omhoog met ja. de resultaten. Dat was een, ja. een, een fantastische gewaarwording. En dankzij de uh, ondernemers uit Goorlen. Dus Dan zit je al een klein beetje in de richting op de vraag die je gesteld ja. hebt... Dankzij uh, één grote ondernemer, dat was Konica. Dat is een ja. uh, nationaal bedrijf. En, of een internationaal bedrijf. En uh, ja, dat was dan de hoofdsponsor. Daar kon je al heel veel mee doen. Maar uh, aangezien dat ik altijd in het verleden ook hele goede contacten heb gehad met uh, het Gordels Belang. Ja. en de redactie van het Gordels Belang heeft uh, altijd uh, welwillend uh, tegenover het feit gestaan om mee te werken aan een sportverslagen, uh -huh. uh, kon ik uh, naar het Goolsplan toe gaan... en uh, voorstellen om een verslagje van een voetbalteam... Ja. dat kon het uh, zesde van Konica zijn, het eerste uh -huh. of het tiende... dat maakte dan niet zo heel veel uit, uh, plaat, geplaatst hebben. En uh, daarvan heb ik heel handig gebruik gemaakt... om dat team dat dus in de krant stond... Bij, in het gros blank stond, te voorzien van een sponsornaam. Mm -hmm. Dus je had al heel gauw... het GBG voetbalt tegen... Uh, laten we zeggen... Uh, Feynhout destijds, mm -hmm. bijvoorbeeld. Of, mm -hmm. of twee andere bedrijven. En... Uh, die hadden daar reclame door. Hè? Dus als dan Jantje van... Feynhout een doelpunt maakte, stond er dan ook nog eens bij... namens Feynhout werd gescoord... of namens het GBG werd er gescoord. En... Daar kwamen andere bedrijven, die voelden daar uh, ook best voor om daarbij betrokken te zijn. Dus op een gegeven moment ja. had je al zo'n twaalf, veertien bedrijven die ja. dus via de media ja. weer... Gewoon een, uit, een uitgestrekt net, zeg maar werkgeversnetwerk. Een netwerk, ja. uitstekend netwerk zelfs, waardoor je gewoon twaalf teams kon laten voetballen en later twintig teams kon laten voetballen mm -hmm. op alle niveaus. Dat is eigenlijk uh, goed gegaan tot 2005, 2006. En toen werd de prestatie weer steeds groter en de kwaliteiten werden steeds uh, belangrijker. Je had uh, echt een hele organisatie nodig om ja. te sturen. Dan zie je nou wat, wat er bij eigenlijk gebeurt als dat geen goede organisatie is. Ja. En Het gebeurde eigenlijk met Konica precies hetzelfde. Uh, daar werden voetballers aangetrokken om uh, ja, het niveau te kunnen handhaven, te kunnen blijven handhaven. En... Uh, het vervelende was dat, uh, dat dikwijls voetballers waren. Er waren hele goede voetballers. Maar de jongens waren die van de Marokkaanse afkomst. En dat waren echt geweldige goede jongens, nette jongens niks mis mee, ik had er heel graag mee te doen maar er kwam geen publiek voor kijken uh -huh. want die namen van die voetballers, die waren al niet uit te spreken en die voetballers zelf, die hadden ook geen binding met het, uh, het leven in de, de, de derde helft, zoals het populair gedroept wordt, uh -huh. om uh, gezellig een, een kop koffie of een glaasje bier te drinken uh, ja, dat mogen ze vaak al niet dus er was geen leven meer, geen binding meer met het Goolens publiek ...en de voetbalclub Konica. En ook het bestuur... ...was moedig hieruit goorlog te krijgen. Er waren dus dikwijls ook mensen uit Tilburg... ...omdat je gewoon niemand te vinden was... ...die daar eigenlijk... Ja, ja. ...zeg maar zijn vrije tijd wilde, uh, ja. aan wilde besteden. Dus dat verwaterde er heel erg snel. Dat was eigenlijk binnen twee jaar ver uh, gebeurd. Maar ja, goed. De sponsors waren er nog. En... Uh, dat, uh, dat, maar is zo die businessclub Golse zaken ontstaan, ja, zeg maar. ik, ben bijna, ik ben er bijna, ik ben er bijna. Dat gaat nou komen. De, uh, doordat er dus die, die binding wegviel, het publiek ja. kwam niet meer... Ja. is er ook geen, uh, geen rugbereid aangegeven. Ja. En uh, ja, die sponsorinkomsten uh, moesten betaald worden... voor de schulden die ze, de mensen maakten van ja. het des toenmalig bestuur... En de club is daardoor eigenlijk failliet gegaan. Ja, ja. De, de 60 bedrijven, die inmiddels waren 60 geworden... Ja. ...die betaalden een redelijk klein bedrag als ondersteuning van die voetbalclub... En toen heb ik gezegd, toen de club failliet was, ik heb er zelf de over uit, overigens ja, uitgetrokken. Ja, hoor. Ja, ja. Ja. ben ik naar die, vereniging gegaan, of naar die bedrijven gegaan ik zeg, nou laten we dat bedrag gewoon in een pot doen en dan gaan we, gaan we het zelf doen. Dan gaan we zelf een businessclub opzetten en daar kunnen we een ja, goed netwerkavond organiseren en elkaar ondersteunen. Nou, dat is eigenlijk heel goed gelukt in de eerste instantie. Ja. En uh, ja, toen werd het ook, omdat het zo goed ging, werd die, werden die 60 ondernemers weer naar ja. honderd, werd er zijn. Ja. Ja. En, en, en toen ging het naar tweehonderd. Op zich een goede zaak, dat ja. zeg maar eh, ondernemers zich verenigen op die manier. Dat is ja. een werkorganisatie, ja. op ja. zich een hartstikke ja. goede zaak. Ja. Maar je hebt gewoon aan de wieg gestaan, zeg maar, <laughs> ja. Ja, van, van de geboorte van. Jij bent een, ja. van, een van, de, van, van, de, ja, van de makers van die businessclub. Ja. En dan lees ik keer dan krijg je gewoon een briefje zo van... je bent in een eigen bedrijfje begonnen, de kennismaker. Ja. En dan daarvan beschuldigen ze jou min of meer van een soort belangenverstrengeling. Zeggen ze, nou uh, Nico, uh, je bent medeoprichter, maar uh, Want je hebt zelf je terugtreden uh, bekendgemaakt. Maar, als concreet, voorzitter, hè? Als, vo als voorzitter. Ja, ja, ja. Je, bent, je blijft toch wel lid, maar hoe, ik hoe gaat dat was voorzitter het dan? en ik heb ja. steeds gezegd... Ja, ik ben op zoek naar een voorzitter. En ik heb een allerlei, zeg maar, gerenommeerde... Uh, mensen figuren, uit, geprobeerd. Figuren, ja. Door, maar ja, iedereen had te veel te drukken. Ja. Dat is altijd degene ja. die het kunnen. Die willen ja. het vaak niet. Ja. Ja. En degenen ja. die willen, die kunnen het vaak niet. Dus toen ben ik uh, terechtgekomen uh, op het punt dat ik de keuze moest maken. Ik zeg, nou doe ik het zelf wel, want zo moet moeilijk lijkt me dan niet. Ja. Ja, en ja. Uh, nou dat, dat is ook na een jaar is ook, uh, bewezen dat het eigenlijk niet zo moeilijk was. Ja. Maar er kwamen wel steeds meer uitvoerende opdrachten... die, die mij uh, eigenlijk op het hand geschreven zijn. Dat vind ik eigenlijk heel erg leuk om te doen. Ja. Om mensen te helpen, uh, iets te organiseren... <coughs> iets door te sturen van, van een open dag... of ja. van een, uh, ja. zoveel jaar bestaan van een bedrijf. En dat wilde het bestuur van een grootste zaken. Per se niet. Ja. Sorry Zei je zei je van Als we dat gaan doen dan hebben we zoveel Door te geven Zoveel uh, moeten we uh, Gaan vertellen dat we daar uh, Ja daar kunnen we geen tijd voor vrijmaken dus dat Maar was af... toen jouw bedrijf De kennismaker al gestart? Nee nog niet gestart? En ja, ik zeg, dat is inmiddels wel gestart. Dat is gestart om reden dat ik het niet mocht doen via de Goolse Zaken. En toen zeg ik: Nou, ik heb dat beloofde de mensen, je moet dat wel doen, het is, daar is juist de businessclub voor. Nou, dat, een heel lange discussie, kort en goed gezegd. Uh, nee, er was geen toestemming voor, toen ben ik teruggetreden, tenminste als. Uh, als uh, animator van, van, voor die businessclub om die ja. dingen te organiseren. En toen heb ik eigenlijk zelf de kennismaker opgericht. Ik ben gewoon lid gebleven bij de grote Zaken. En ik heb me eigenlijk helemaal toegelegd op de PR. Wat ik al ja. steeds thee, overigens. Dus ik heb uh, een kennismaker, uh, dat is het communicatiebureau, opgericht. Om de mensen de gelegenheid te geven als ze iets te melden hadden. Van, ja. wat ik net vertelde, een ja. open dag. Ja. Ja. Of een... Uh, eventje te organiseren dat ze dan via de kennismaker dat uh, de publiciteit konden brengen. Ja. Uh, en tevens ben ik uh, met, met heel veel enthousiasme uh, die pagina gaan maken. De laatste twee, drie jaar, denk ik, in het belang is elke keer een, een bedrijf uh, uitgenodigd. Of door spontaniteit uh, aangemeld, uh, zeg maar een beetje in de spotlights gezet. Enerzijds als er een nieuw lid was, wat ik ook nooit tussen. Ampersand D was een nieuw lid elke, elke week. Zorg er een nieuw lid kwam. Ja. En als er, Ik had er dikwijls ja. twee of drie op de wachtlijst staan. Omdat ze dan maar eenmaal per week in het Gohs Belang terecht konden. Ja. En als ze dan geen. Als ze op waren, dan ging ik gewoon op. Kijk in het Gohs Belang. Ja. Welke bedrijven erbij gekomen waren. Of jonge bedrijven die melding op. Maak een afspraakje mee. En negen van tien. Zeiden van oh, het is leuk om erbij te komen. Ja. Dus heb ik ook steeds bij gedaan. En daarvoor was ik zeer. Gekwetst en ook wel een beetje beschadigd. Toen de voorzitter van Goolse Zaken zei: Nou, dat vinden we niet leuk, we doen het niet meer. We gaan het uh, zelf wel doen en we vinden het te veel lijken op uh, de kennismaker. En ik heb juist aangetoond in al die jaren dat het een win-win situatie is. Want ja. ik heb juist. Maar jij was toch min of meer in de gat gesprongen... want ik begrijp dat jouw verhaal dat zeg maar Godse Zaken bepaalde dingen niet wilden doen. En daar en ben jij met jouw maken. Ja, yes, yes, inderdaad. Dat heb je ingespannen. Ja, en vinden zij dat dan broodroof of is dat dan belangenverstrengeling waar ja, ze jou nou dan in ja, feite van beschuldigen? Ik heb uh, verschillende uitspraken gehoord, maar uh, in ieder geval belangenverstrengeling is, is dat ook hier in het uh, Brabants Dagblad. Ja. En um, ja, hoe ze het verder noemen, dan me daar maken we eigenlijk daar niet zo druk over. Het ja. feit is dat het in ieder geval niet meer, uh, het ging niet meer. Volgens het bestuur, ja, daar was ik zeer Maar, maar jij promoot nu nog steeds de werknemers, de, de, de, de ondernemers... maar dan met jouw bureau de kennismaker. Dat deed ik daarvoor ook al natuurlijk. Ja. Hè. Kijk, ja. als ik, een, uh, ik heb ook uh, tal van voorbeelden, zou ik daarvoor kunnen noemen. Uh, mensen die uh, graag gebruik willen maken van mijn diensten... en mijn diensten zijn natuurlijk voordeliger... als uh, die van de grootste zaken... En die kwamen dan als, als, als kennismaker binnen. En een mum van de tijd eh, vroeg ik de, juist die mensen, omdat ik die al kende, ook om zich te betrekken bij Goolse zaken. Ja. Ja. Ja. Ja. En omgekeerd evengoed, moet ja. ik eerlijk in zijn. Eh, waar, waar zijn er ook mensen die zich opgaven voor Goolse zaken. En eh, dit was met eh, succes en goed gevolg. En... Eh, Zeg ik van ja, het is misschien wel leuk als je ook bij de kennismaker komt. Dat het, het is klein bedrag en maar plekje, iets extra's, ja, een ja. toevoeging, een toegevoegde waarde zou je kunnen zeggen. Ja. Nou, het is eigenlijk uh, helemaal perfect gegaan, iedereen tevreden, ja. En uh, want ik vind daar beschuldigen ze jou toch vrij fors. Ja, ja, dus. Daar zeggen ze namelijk: zijn activiteiten op de wekelijkse promotiepagina van Golse Zaken leiden in de ogen van de Business tot belangenverstrengeling. Op de pagina van Golse Zaken geeft de beer de voorkeur aan ondernemingen. Die zijn aangesloten bij de kennismaker. En dat is jouw eigen bedrijf. Terwijl andere bedrijven, toch lid zijn van Godse Zaken, en eigenlijk aan de beurt waren, achteraan moeten aansluiten. Dat kan niet. Gorde is groot, maar niet groot genoeg voor twee businessclubs. Hoe reageert nou, ja, dat heeft... Dat is toch een forse beschuldiging? Ja, dat is een. Uh, ja, ik vind het. Het uh, is mijn moddergooien. Ik vind het ook een. Uh, ik, ik, ik zeg wel eens. Uh, de... Ik jok nooit en is echt ik kan overal toe lopen. Ik, ik, zal ook, ik zal ook niet jokken, om het zo te zeggen. Ja. Ik ga ook niet zeggen dat. Maar dit is een, uh, dit is een, uh, een onfaire uitspraak. Precies niet waar. Uh, het is uh, uit de lucht gegrepen. Dat kan, dat kan maar, niemand zeggen. Echt... Sterker nog, ik kan, en kan ik iedereen niet maar zien, dus laten zien die wil. Ik heb uh, mappen bijgehouden. Alle kranten knipsels heb ik allemaal bewaard, uitgeknipt. En dan kunnen ze bladeren. Dan kunnen ze zien uh, wie van Goolse Zaken zijn. En van, wie van Beiden zijn. En wie, uh, uh, zeg maar... Uh, ja, kennismakers en gozerzaken zaken zijn. Ja. Want, uh, Is dat nou niet een mooie taak voor een journalist? Om dat eens goed uit te zoeken dan. Of op, om, om op zijn mens, op minst. Op, op, op mens ja. de, de, de beschuldigde om commentaar te vragen. Is dat ja. niet gebeurd? Is hè? Dat nou, ik lees hier dit dus. Ja. Het gaat om de zoveelste aanvaring ja. tussen de businessclub ja. en de beer. Ja. En zeggen ze dan, we liepen steeds tegen problemen aan die zich rond Nico concentreerden. En dan, ja. ja, maar wat... wat maar, ja. Dan moet je eruit kunnen komen, denk ik dan. Ja, zeker, uit kunnen komen. Er is nou een, een, een, een nieuwe man in, in, in de Goolse zaken waar ik een hoge pet van op heb. Dus uh, George Scheepers. En ik denk dat hij wel licht in staat is mm -hmm. om uh, partijen bij elkaar te brengen. En uh, uh, ik, ik ben nog steeds lid van de Goorse zaken, wat ik denk. Ja. Ja. Ik heb het zelf weer opgegeven, dus ik blijf ja. gewoon lid. Ik wil erbij Horen we het nog steeds. En uh, ja, wellicht, en dat moet ook haast wel. Uh, gaat er straks wel weer goedkomen. Maar het kost uh, ja, ja, veel kruim. Het is jammer dat het gaat het wel, het lopen. Gaat het wel goedkomen, denk je? Zou hier misschien een dankbare taak liggen... voor de nog nieuw aan te nemen centermanager? Dat zou, zou er uh, zomaar bij kunnen doen. Maar uh, ja, ja uh, ik denk als je straks... een uh, ja, misschien weer een frisse wind laten waaien door de grote zaken. En uh, ja, kennismaken wordt ook groter. En ik blijf uh, mijn best doen om het, uh, ja, ja, ja. de goede lijn voor te zetten. Daar moeten er toch twee belangrijke groepen in Golden bij elkaar kunnen komen. Zeker als er ondernemers zijn. Uh, en uh, ja, ik heb er gewoon een goed, wel een goed vertrouwen. In, maar dat gaat natuurlijk niet voor de ene of de oh, andere. Maar, vind, maar ze zetten je toch wel behoorlijk ja, behoorlijk. Dus, uh, en weg, ik, en, en ik, zou er, ik zou denk ik een, een, een, een uh, uh, ja, zeg maar olie op het vuur gaan gooien. Als ik nou in de krant ga zetten, ik bel die journalisten op... ...zeg ja, wat daarin staat uh, is belachelijk en uh, ja. die mensen... Dus, nou, dus, nou, dus, dus dat is niet normaal ja. vinden, moet ik zeggen. Ja. Ik, ik, ik zou het overigens ook heel normaal gevonden hebben... ...wanneer een journalist zo'n beschuldiging uit of iemand anders die beschuldiging laat uiten, dat die dan degene die beschuldigd wordt, de gelegenheid geeft om daarop te reageren. Dat is gewoon een van de basisregels van het vak. Dat dacht ik ook. Maar Is dit dan een tendentieus artikel? Is dit tendentieuze journalistiek? Ja, eenzijdig in ieder geval. Wanneer iemand ergens van beschuldigd wordt en de beschuldigde krijgt de gelegenheid niet om daarop te reageren. Ja. Dan, dan is dat tegen, tegen de basisregels van de, van de ja. journalistiek. Ja. En ook de woord, als er dingen wordt beweerd waarvan u zegt... ja, maar die zijn te weerleggen. Ik kan zo'n knipsels ja, zien. zien. Nou, dan vindt dat er ook een taak voor een journalist... om dat als uit te ja. zoeken. Is dat waar ja, ja, ja. wat ja. daar beweerd wordt? Maar... Ja. Ja. Ja. Nico, jullie zijn op niet meer on speaking terms. Zoals het zo mooi heet. Uh, heb je nou gewoon nee. ordinaire ruzie met elkaar? Of hoe, nou, hoe nee, ligt dat nee, de situatie? Nee, absoluut, want ik ben uh, haast 70 jaar. Ik ga geen ruzie meer maken. Nee. Niet, <laughs> niet zo uh, geweldig. Nee. Met het te oud en te wijs voor. Ja. Ja. <laughs> maar uh, uh, vanavond is er wel een uh, gesprek. Daar ben ik ook voor uitgenodigd. Ik zeg, uh, dus daarom heb ik nog wel een hoop dat het wel ooit goed gaat komen. Om... Uh, ja, mee te denken aan de toekomst. Het is een gesprek tussen uh, ja, leden van grote Zaken. dus ondernemers van grote Zaken. En er zijn... Uh, er speelt er ook nog bij. En ook nog een twintigtal bedrijven die dus ook al, al een bel getrokken hebben. Ja. Die wat, ja. klagen, wat, wat klachten hebben. En het andere speelt er zien over... Uh, ja, de Interne aangelegenheden zoals een jaarvergadering, een ja, uh, ja openheid van zaken. De, een, een stichting of een vereniging moet, vind ik, alleen al ten opzichte van de uh, leden zichzelf transparant maken. En ja, het bestuur zegt, wij zijn een stichting en in de stichting uh, statuten staat dat het niet verplicht is om een ledenvergadering... Dat klopt. En Een stichting ook. heeft nee, geen leden, een stichting Zij heeft zegt... contribuanten. Ja. Dat klopt, dat klopt. Ja. Dat is dat klopt. En uh, vandaar dat het... Uh, dat, dat... Maar Nico, maar er staat ook van... Dus jij zegt, het bestuur maakt een denkfout en ze gooien de eigen ruiten in. Ja, natuurlijk. Want we gaan de ondernemers doen... En dat uh, heb ik al gemerkt. Ik heb uh, zo'n stapel uh, mailtjes en brieven binnengekregen van... Uh, nou Nico, het slaat nergens op. Uh, ja, ja. Wij blijven achter jou staan. En uh, Ik ben je van alle kanten over de kuip bespreken. Dat is uh, ja. natuurlijk ja. erg... Ja, het is een pleister op de wonden. Uh, nou. Je, wordt, je ook wel meer zelfvertrouwen door. En uh, Je weet okay. ook dat je, dat je goed bezig was. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Maar het blijft... Hè, als je zo gauw, Dat was de eerste vraag. Het blijft een beschadiging voor iedereen. Ja. Ik voel me beschadigd en... Die wonden herstellen zich wel, maar het duurt een tijd. Mm -hmm. Nou, dan vind ik het nou uh, een mooie tijd om uh, muziekje uh, te gaan draaien. Ook muziek uh, heelt wonden, niet, niet alleen de tijd. En ik, ik, ik eindig eigenlijk met de beer, zegt ik, in te blijven zetten voor de Goordense ondernemers. Nou, dat vind ik heel erg positief. Ja. Want er zit ook een heel erg gedreven man bij ons ja. in de studio, dames en heren. Nico, succes. Dankjewel. en uh, We gaan een muziekje draaien. Een muziekje dat is uh, afkomstig van een cd... Van Villa Velderhof en de Stoel. En dat nummer wat we draaien, dat heet uh, De Watermolen. En de, het orkest is de Whitfield, Whitfield Philharmonic Orchestra. Luister maar eens. Dit was een romantisch muziekje rondom de watermolen. En dan nu naar ons tweede onderwerp van Huub Evers over journalistieke ethiek voor het grote publiek. En dat heeft hij samengevat in een uh, klein boekje. Het ligt vorm op tafel. En dat heet dan Kan het zomaar. En dan is mijn eerste vraag, Huub, zo van als ik nou straks dat boekje gelezen heb, uh, kijk ik dan anders naar... Uh, ...de journalistiek of naar artikelen die uh, geschreven zijn? Of, hoe, hoe, of, of, of krijg ik daar een ja. handreiking bij? was nou precies de opzet van jouw boekje geweest? Uh, ik denk het wel. Ik, ik hoop in ieder geval dat mensen die het boekje lezen... ...daardoor toch meer uh, idee krijgen van hoe journalistiek werkt. Uh -huh. Welke de regels zijn waar journalisten zich aan moeten houden. En of er eigenlijk wel regels zijn waar journalisten zich aan moeten houden. Ethische regels. Hè. Um, ik... Had al. Wat, wat, wat, wat, wat bestaat er onder een ethische regel? Een ethische regel? regel is bijvoorbeeld de regel dat je een verdachte niet met de volle naam in de krant zet. Zoiets, ja. En ja, je een, moet de ogen afplakken. Ja, dat en dat balkje en dat soort ja, dingen. Fatsoensnormen. Ja, fatsoensnorm. Ja, fatsoensnorm. Maar dat doen ze hier wel, maar in andere landen vaak niet. In hè? het buitenland gebeurt dat op een an hele andere manier. Ja. In, in Amerika kom je gewoon, wanneer je gearresteerd wordt, gewoon voluit met je kop op televisie. Maar hebben, wij hebben, wij, maar hebben wij, wij, wij hebben dus andere journalistieke regels dan buitenlandse journalisten. Ja, voor een, voor een, en, is dat, een, en vind je dat een goede zaak? Ja, dat, is, dat hangt ook samen met de cultuur van elk land. Op het ja. gebied van privacybescherming bijvoorbeeld. Ja. Eh, Zijn wij erg ver. Daar, daar luistert dat allemaal erg nauw hier bij ons. En ja. wijkt dat ook af van, van andere landen. Ja. En op andere terreinen weer veel minder. Ja. ja, terecht. Want als ik dan wel eens lees... in Engeland wat met Engelse politici ja. gebeurde, ja. de privézaak waarvan ik denk... ja, dat hoef ik toch helemaal nee. niet te weten. Ja. Nou, wij hebben hier ja. de regel... Dat je, dat je van het privéleven van mensen afblijft. Ja. Van een ja. politicus bijvoorbeeld. Ja. Tenzij die politicus dat privéleven zelf... in de, in de strijd werpt, zal ik maar ja. zeggen. Ja. Ja. Door in verkiezingstijd bijvoorbeeld... met zijn gezin op het toneel te gaan staan... van kijk mij eens een goede huisvader zijn. Ja. En ja, zo, ja. Dat is Of wanneer een politicus de journalist uitdaagt... van ...over mij zullen je niks vinden. Um, ja, ja. Ga maar zoeken. Ja, ja dan, dan, dan, dan. dan gaat hij zoeken. He? Uiteraard gaan ze dan zoeken, nou, dan dat is zoeken, nog wel duidelijk. Ja. Maar in het beginsel zegt een parlementair journalist bijvoorbeeld... Van, ...er ja. gebeurt hier van alles op het Binnenhof. Ja. Ja. Ook van alles wat de mensen niet weten. En, en laat dat maar zo. Daar, daar, ja. uh, dat gaat mensen ook niets ja. aan. Even iets over je achtergrond, ja. Huub. jij bent geen journalist. Ik ben, je bent uh, docent geweest, ja, ik ben, je leven lang. Uh, ik ben dertig jaar lang docent geweest aan de, aan de Fontes Hogeschool Journalistiek in Tilburg, de, de journalistenopleiding in Tilburg. Ik ben van huis uit uh, theoloog, filosoof, die zich gespecialiseerd heeft in de ethiek, die gepromoveerd is aan de VU in de ethiek van journalisten. Zo. En die vanaf dat moment eigenlijk, ja. dan het over, dat was in 87. vanaf dat moment uh, hebben de media mij niet meer losgelaten, omdat... Ik de enige was en nog een beetje ben in mijn soort. Want jij vertelt, dat je dus vandaag in Hilversum bent geweest. Nee, niet vandaag, maar ik, ik, ik kom vaak ik in Hilversum. Kom, ja, dus je neemt deel aan allerlei panels ja. en symposiums ja, en ja, radioprogramma's. Ja, ja. Waar Televisie, dus, uh, ja, televisieprogramma's. Wat leuk. Radioprogramma's. Ik maak vaak opiniestukken voor, voor, voor kranten. Um, dus ik, ja, ik ben de, de wereld van de media is mij, is mij ook vanuit mijn eigen ervaring uh, nogal vertrouwd. Ja. En ik heb, ik heb eigenlijk in, in die in dertig jaar uh, veel gepubliceerd over media-ethiek. Over de ethiek van journalisten, in het bijzonder. Maar dat waren altijd studieboeken, uh, vakpublicaties, uh, dingen voor, voor de beroepsgroep journalisten en dat soort dingen. Ja. En op een bepaald moment uh, heb ik het idee gekregen, ik zou... De, de, de ethiek van journalisten is moeten proberen te vertalen in een boekje uh, voor het grote publiek. Want ik kreeg steeds meer vragen van mensen. Um, kan ja, dat zo maar. Hoe, hoe werkt dat eigenlijk? Ja. Uh, zijn journalisten verplicht zich aan regels te houden? Uh, welke regels zijn dat dan? Ja. Zijn die voor alle journalisten hetzelfde? Ja. Waarom doen ze dat bij de Telegraaf anders dan bij het Reformatorisch Dagblad? het gaat ook anders. Uh, ja, zeker. En hoe komt dat dan? Waarom gaat het bij de Telegraaf en op de NRC anders? Waar, waar ligt Om, dat dan? Er nou, zijn een aantal basisregels... waar uh, alle journalisten van alle uh, kranten zeg maar even, zich aan moeten houden. Wanneer dat namelijk het geval niet zou zijn... ...dan zou je ook geen raad voor de journalistiek hebben... ...die landelijk over de media een oordeel... ...want dat zou de Telegraaf roepen... ...van die regels van hun zijn die van ons niet. Of eens roepen ze dan ook ik lees, ja, ja, ja. ik lees dus op internet... ...want op Wikipedia staat dus van alles over de journalistiek te lezen... Een journalistiek bericht dient in eerste instantie antwoord te geven op de vragen wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe doen we dit. De vijf w's. Ja. Ik denk heel grappig is het, dat. Dat is wat leerlingjournalisten wat, wat leerling in de eerste ja. week op de opleiding leren. Ja. Dat je dus een, een, een bericht op de goede manier in elkaar moet zetten. Zodanig dat de lezer meteen ja. weet waar het over gaat enzovoort enzovoort. Ja. Ja. Ja. En ik las ook dat zeg maar, Femke Halsma bij, bij het 50 jaar bestaan voor de Raad van Journalistiek een uitgebreide speech heeft gehouden. Zeker. En daar zei ze op een gegeven moment dat ze toch van oordeel is dat de kwaliteit van Nederlandse journalistiek over het algemeen hoog is. Ja. Ik, ben ik, de mening. ik En het oh, was ook een grappige. Ons, ons land leidt onmiskenbaar aan meningitis. Ofwel, we hebben allemaal met zalen ooit ergens een mening over. Ja, en journalistiek. journalistiek dat, uh, zei ze toen, ik zat in de zaal toen ze dat zei. <laughs> dat, uh, gaat eigenlijk veel meer. Uh, zou eens wat meer over feiten moeten gaan. En eens wat minder over meningen. Dat wou ik net zeggen. Dat zeggen, dat zeggen. is wel de maar kritiek. Is dat, je, is, maar is ja, dat ja, zo? Is, is dat gewoon zo? informatie ik denk wel. willen. Kijk, kijk ja. maar eens. Kijk ja. maar hoe groot het gedeelte van de krant is, van alle kranten, dat gaat over opiniestukken, columns, recensies, achtergrondverhalen en hoe groot het gedeelte is waarin je gewoon heel feitelijk geïnformeerd wordt over dat en dat is er gebeurd en zo en zo zit de wereld in elkaar. Dus de meningen overheersen nogal eens een keer. Dat is een kritiek die je vaak hoort op journalistiek. Dat is natuurlijk niet altijd overal zo. Maar. Maar, vind, maar is het dan toch niet wel belangrijk? Want zeg maar, nou heel het gedoe rondom de euro... ...dat verhaal van van staan, waar ik ja. in het begin mee begon... Hè? ...dan denk ik wel eens zo van, waarom doet zo'n man dat nou? Ik wil, ik wil wel eens ergens een mening horen over... ...waarom is die man in feite de euro bijna onderuit aan het halen? En dan denk ik van nou, dan wil ik graag de mening hebben van, van, van Koen Teulings en van die en van die. En dan probeer ik mezelf ook een beetje een oordeel te vormen. Ik vind juist denk, een opinierend stuk leuk om mezelf tot een bepaalde conclusie te brengen. Ik ook. Ik ben daarom, daarom ben ik er ook voorstander van dat kranten hun, hun, hun hoofdredactioneel commentaar uh, gewoon blijven houden. Ja. Niet om uh, de mensen de, de, de voor te schrijven over, hoe ze over dingen moeten denken, dat bepalen ja. ze zelf wel. Ja. Maar wel, dan kun, je, kun je, je, je je mening die je hebt of die je aan het ontwikkelen bent scherpen, zeg maar, aan de mening die de krant jou voorschotelt. Niet als de mening, maar als de mening van de krant. Maar nieuws, is, is, prima. Het ook, is nieuws soms ook niet gewoon vreselijk ingewikkeld? Ik bedoel, kan je dat allemaal wel heel helder en duidelijk schrijven? Ik mis wel eens in de in, in, in, in krant ook de, de nuance, trouwens, het is zo, ja. zo hè, in de... De, ...in de pers, dat er nog alles nogal nog met one-liners wordt gevoerd. Het moet wel, het moet korter. Ja. Het moet steeds. Maar daardoor kan je nooit een goede mening vormen, want dan, je, je wilt toch gewoon goede feitelijke informatie. En zo'n Bolkenstein, prima dat hij dat, uh, dat, hij dat vertelt. Maar zet er iemand tegenover die daar een andere kijk op heeft, zodat je beter oh, inzicht oma. hebt. Op, hij of, zal alweer een paar witte man komen. Ja, maar dan, maar dan ligt in feite de vraag... Uh, de, de, de, de, als je het over ethiek hebt, uh, bij, bij het AD en niet bij Bolkestein. Ja. Dat Bolkestein wel eens kwijt wil hoe hij over de euro denkt... dat is een goed recht en dat is ja. allemaal prima. Ja. Maar het AD moet zich afvragen... als wij dat interview met hem in de krant zetten... en we zetten daar verder niks omheen... Wat is daar het gevolg van? Wat is, ja, Maak je ja. mensen ongerust? Of, nou, dat nou, ik denk dat het doet zo'n ja. man dat met opzet. Maar opzins, dat is wel met... redelijk goed. Hè? Ik bedoel de de de, de, de bekende beladen om dat een beetje tegengas te geven, of in ieder geval een andere. Kijk, als Eivinger aan het woord komt, die zal heel anders praten dan het Bolken. Ja, maar je? Dus daarom, dan heb je... daarom moet je ook moet je ook zeker als het om, om, om uh, hele ingrijpende dingen gaat, die de mensen bezighouden. de euro en uh, de, de hele crisis. Zeg maar. ...dat je dan, dat je dan uh, mensen met verschillende opvattingen ja. aan het woord laat... Ja. Ja. ...en dat je, uh, dat je dus uit alle hoeken uh, deskundigen aan het woord laat... ...niet alleen uit de financiële hoek, maar ook uit de marketinghoek... ...uit de sociaal-psychologische ja. hoek en dat. Ja. en dat doen kranten meestal ook ja, dat wel. Zeggen, dat is want, juist ja. wel... Uh, ja, want journalistiek kan natuurlijk ook hartstikke gevaarlijk zijn... Hè? ...want het wordt vaak gezien als de vierde macht hè, in een democratische ja. Ja. staat... Hè? ...dus naast de wetgevende uitvoerende rechtelijke macht... De journalistieke macht. Want, ja, moet de macht bij... die... want je kunt dus bepaalde zaken... ...compleet kapot schrijven of aanprijzen... ...of de hemel inprijzen. Een goed artikel en ook een goed... ...ik zit ook altijd heel erg ingetogen... ...en gespannen te luisteren. Bijvoorbeeld zo'n zo Paul Witteman Of een collega Polak. Ja. En er zijn toch mensen die hebben wat te zeggen en, die, en die, die, die, die brengen iets naar voren. En ik probeer dan, dan toch een beetje mijn eigen mening uh, overheen ah, uit te rollen. En kijken of het mij zo een, een, een, een, een definitief oordeel kan vormen. Zo bekijk ik het. Genoeg. Dat is ook heel belangrijk dat, mensen, uh, dat je opinies, dat je, uh, opinieprogramma's, uh, opini uh, opiniestukken in kranten en uh, meer... Dus de ja. alle, alle, alle mogelijke opinierende bijdragen ...dat ja. je die tot je neemt... ...en dat je op basis daarvan je ja. eigen mening vormt. Ja. Ja. Ja. Maar even terug naar jouw boekje, ja. Ja. Huub. Ja. Uh, want want uh, ja, je, je, ja, je wilt dus mensen wat wijzer maken... ...en dan hoe, hoe ben je tot die conclusie en overtuiging gekomen... ...dat je dit boekje moest schrijven? En als mensen het gelezen hebben... ...zijn ze dan wijzer? En nou, kijken die, ze dan anders naar, naar journalistiek? Nou, die directe aanleiding was... Uh, ...de, de, de vliegramp in Tripoli. Ja. Uh, anderhalf jaar geleden... Ja toen uh, de, de, de Negenjarige Ruben als enige ja, Tilburg, jongetje, Overleefde. Ja, ja, ja. Toen heb ik in feite in een paar dagen tijd zo ongeveer de hele Vaderlands pers thuis over de vloer gehad. Voor, ja. voor kranten, radio, televisie, voor, voor commentaar op. Want toen kreeg je namelijk eerst. Om, om, om met name de ethische achtergrond ja. van dit. Uh, ja, toen kreeg je dit, eerst ja. gewoon de berichtgeving over wat er in Tripoli gebeurd was. Ja, en, daarna, zakelijk, ja. en daarna kwam de verontwaardiging over de beelden die het journaal liet zien. Yes. En vooral toen uh, op die vrijdag of zaterdag uh, de Telegraaf. Op de voorpagina ja. met dat interview kwam met die jongen. Ja. toen heeft een telegraafjournalist de telefonisch die jongen ja. in het ziekenhuis rechtstreeks geïnterviewd. En veel, snap, veel mensen ja, waren ik toen verontwaardigd. kan. Zo'n jongen die wordt toch afgeschermd van de buitenwereld. Nee. En dat je dan dat, dat een, een telegraafjournalist met zijn jongen kan praten. Hoe, iemand, is, het, hoe is het mogelijk? In Libië, Libië zou dat kunnen. Iemand, iemand in de ziekenhuiskamer. In, was het, in Libië? Ja, het was in Libië. Oh, in Libië. Iem, iemand in die ziekenhuiskamer heeft de, de, de, zijn of haar mobieltje aan die jongen gegeven. En tegen die journalisten van de Telegraaf gezegd: uh, Hier, dan, uh, dan krijg je hem zelf. En toen, Gee, toen, toen is dat, toen dat, is dat dus, jongetje geïnterviewd. Ja, dat ja. interview heeft op de voorpagina van de Telegraaf gestaan. Zo. Daar is een actie uh, ontstaan in, uh, bij Telegraaflezers om het abonnement op te zeggen. Ja. Via de social media, Twitter, Facebook en zo. Ja. En heel veel verontwaardiging. In die tijd kreeg ik heel veel vragen. ...van uh, anderen dan journalisten... Ja. Van, ...van mag dat nou zomaar allemaal... ...mag je eigenlijk in zo'n situatie... ...een kind interviewen... ...heb je daar toestemming voor nodig... ...van de ouders of van andere familieleden... ...als er geen ouders meer zijn... ...hoe zit dat eigenlijk? Ja. En dat soort vragen die kreeg ik de laatste jaren veel meer... Ja. Van mensen die, die, die uh, uh, iets gingen zeggen over uh, hoe zit dat eigenlijk met regels in de journalistiek. Welke zijn dat en zijn die er voor alle journalisten en hoe, hoe zit het eigenlijk op internet. Want het lijkt alsof daar geen regels meer zijn. Nou, idee, en, ik heb het En opgelost, toen, dacht ik, toen dacht ik, uh, ik ga eens proberen een boekje ja. te maken waarin ik uh, op een hele... Simpele manier, zonder vakliteratuur en zonder voetnoten, in gewone, normale mensentaal, uitleg hoe dat met regels in de journalistiek eigenlijk zit. En waar de discussies over zijn. Ja. Want niet alles is even duidelijk. Er zijn ja. ook meningsverschillen natuurlijk. Ja. He, van, er zijn de, wat een telegraafjournalist prima journalistiek vindt, dat vindt iemand bij het eindhoven Dagblad bijvoorbeeld niet. Ja. Dat kan. Dat, dat kan. Ja. Maar er zijn ook basisregels in het vak die voor alle journalisten... Uh, gelijk zijn. Maar het is toch, uh, het is toch een vrij beroep. Hè? We hebben wel een Tilburg de schuldverzoek, ja. maar het is in feite een vrij beroep. Ja. Hè? Iedereen mag zich uh, verslaggeven noemen. Zeker. Als ik een smerig ja. verhaal mag maken, kan ik zo bij de Telegraaf en Dienst treden, bij wijze van spreken, zonder uh, enige journalistieke achtergrond. Dan in beginsel kan dat. Als het maar verkoopt. In beginsel kan dat, maar de, de, de, de kranten en de omroepen uh, nemen in feite alleen op dit moment maar mensen in dienst voor ze verder überhaupt nog zijn. Met, met een gedegen opleiding. Die, die ofwel een HBO-opleiding ja. ofwel een uh, academische opleiding hebben, dat hoeft, hoeft ja. niet per se journalistiek te zijn. Ja, ja. Dus, dus in die zin, um, in, in principe kun je zeggen, iedereen kan zich journalist noemen. En iedereen zou bij wijze van spreken morgen een krant kunnen beginnen. Ja. Als die geld zat zou hebben. Ja. Dat is ja, ook ja. zo. Wat zijn die basisregels die je noemt? U heeft er net al twee genoemd. He. Hoor en wederhoor. Nou, een heleboel. Hoor en wederhoor. Scheiding van feiten en, com en commentaar. Het privéleven van mensen beschermen. Uh, uh. ja. Uh, tenzij er zwaarwegende belangen zijn... om ja. wel iets over ja, het privéleven ja, ja. te melden. Ja. Uh, je bronnen beschermen. Uh, met open vizier werken. En dus niet, uh, niet uh, in het geniep... alle mogelijke dingen doen. Uh, de, uh, telefoon gaan, gaan, gaan opnemen. En, en ja, ja, ja. Uh, uh, fouten rechtzetten. Uh, dus zo, zo heb je een, een, een hele set... Aan, aan vuistregels... die uitgewerkt zijn... in, regels bij, in, in ethische codes bij kranten. Ja. In uitspraken van de Raad voor de Journalistiek. Uh, He, dus uh, internationaal heb je, heb je regels, landelijk heb je regels, kranten ja. hebben hun eigen regels. Ja. En in dat oerwoud van wat er zoal aan regels is, probeer ik een beetje duidelijkheid te scheppen. Zodat mensen die wat meer achtergronden willen hebben over hoe een krant eigenlijk gemaakt wordt. Mm -hmm. Je merkt dat mensen daar meer uh, vragen over stellen. Lezers worden mondig, hebben zelf een hogere opleiding, ontdekken dat journalisten fouten maken. Schrijven vaak ingezonde brieven. Schrijven ingezonde brieven, accepteren dat niet zo waar. Uh, je hoort nu niemand meer roepen. Uh, ik heb het zelf gelezen, want het stond in de krant gisteren. Ja. En mensen zeggen, ja, wat in de krant staat hoeft niet waar te zijn. Ja. Ik verlang van een journalist dat hij iets goed uitzoekt. Ja. Nou ja, welke eisen mag je eigenlijk stellen aan, aan, aan, aan een goede journalist? Ja. Daar, daar gaat dit ook over. Ja. Want ik zeg altijd, je hebt ook een soort van flauwekul journalistiek. Hè? De radopladers ja. ja. bij wijze van spreken. Ja. Uh, ...Duitse ja. beeld, uh, privé... ...weekend, ja. noem maar op... Ja, ja, ...dat is, is, dat is die die... toch geen serieuze journalistiek... Nee. ...en toch wordt die, die gevreed... ...maar ook daar, overigens... ...hebben ze hun eigen ethiek... Ja. Ook daar, eigen ja ethiek? ...ook daar zullen ze zeggen... ...wanneer bijvoorbeeld... Uh, ...een artiest... Uh, uh, ...ziek is... En, en, en, ...en er wordt in het geruchtencircuit gefluisterd... ...dat hij of zij kanker heeft... Ja. ...dan zijn er roddelbladen die zeggen... ...dat publiceren wij niet... Ja. ...dat is nou onze ethiek, dat doen wij niet... Ja. Het klinkt alsof ik hun hier zit te verdedigen. Ja. Maar uh, die hebben ook hun eigen regels. Ja. Ik dat zo kwam ook destijds die foto naar buiten van Freddie Mercury van Queen. Ik zag ja. gisteren nog een uitgebreid documentaire op tv. Een hele boeiende, interessante documentaire. Waarin inderdaad zeg maar, de fotograaf en radderpers 24 uur per dag uh, ja. op de loer lagen. Ja. En de bewuste foto kwam. En toen moest hij wel uh, kenbaar maken ja. wat er allemaal mis met hem ik was. Ik heb je ook nog een andere vraag. U, u, u komt ook zeg maar, op radio en televisie, hè, ja. die journalistiek. Ja. Ik heb laatst een artikel gelezen dat, uh, wil je bijvoorbeeld inderdaad in Paul Witteman komen of in De Wereld draait door, dat zijn ja. die populaire programma's waar ik overigens graag naar kijk, dat je ook een soort mediatraining gehad moet hebben om je alsgene uh, die geïnterviewd wordt staande ja. moet houden. Dat het werkelijk uh, de. de, de stevig in je ja. schoenen moet staan om je vraag. niet te laten ja. overroelen door de, ja. door de journalisten die jou ondervragen ja, je zou bijna zeggen was dat maar zo want er, er zijn uh, dat is overigens niet zo Nee. Uh, is het niet zo? Nee. Heb je, heb oh, nee. je, oh. je zo'n mediatraining eigenlijk niet Ja, nodig? je kunt wel zeggen, eigenlijk zou iedereen... Maar dan, dan uh, heb je het over uh, ieder persoonlijk... ...die dat misschien wel eens best zou kunnen doen. Ja, ja. Oh. Maar het is niet zo dat een redactie dat als een soort voorwaarden stelt. Nee, nee, niet als een voorwaarde, ...maar dat het aan mensen geadviseerd wordt... ...van als je in zo'n programma gaat zitten... ...zorg inderdaad voor een goede mediatraining... ...want ze blazen je omver. Nou, daar zijn, eigenlijk... daar zijn wel voorbeelden van. Ja, ja. Ja. De, de, de, een paar maanden geleden is iemand inderdaad... ...in Paul van Witteman geweest... ...die daar behoorlijk... Door de mangel gehaald werd ja. en die daarna, dan is het leder geschied, ja. die dan daarna een mediatraining aangeboden kreeg, in de zin van: dan weet je hoe je het had moeten doen. Ja, ja, dat, zo, dat kan dus ja. ook. Maar ja, je weet als je in zo'n programma gaat zitten, dan, dan, dan, dan, dan ga je door de mangel. Hè? Ik bedoel, dat zijn, dat zijn geen liefertjes. Nee, en, en toch je, vind ik het geen slechte journalisten. Nee, maar je moet inderdaad, wanneer je, wanneer je dat geldt voor mijzelf trouwens ook hoor, wanneer je je in de media uit. Ja. ...en je, je, je levert kritiek op dingen... ...dan moet je er uh, gewoon uh, van uitgaan... ...dat je links of rechts wel eens ergens... ...op de korrel genomen wordt. Hebben ze jou wel eens klemmen gezet oh. bij een interview? Ja, zeker. Ja? Ja. En waar val je dan stil? Of, of wat gebeurt er dan? Stel dat je denkt, van, hoe? welke kant moet ik hier in? Nou, het is me wel eens zo voorkomen dat, uh, dat ik een antwoord gaf... ...en dat uh, dat antwoord niet klopte... ...en dat ik op een hele duidelijke beetje hardhandige manier... ...gecorrigeerd werd... Door Peter R. de Vries. Dat weet ik nog heel goed. Die nota ben Ja. ja, maar, ja, ja. Dat, maar dat is ook geen lievertje. Nee, het ging over juridische zaken. Waar hij op dat moment uh, ietsje iets meer verstand van had dan ik. Hij betrapte mij op een fout. En liet dat dus ook niet na. Om dat er nog even in te peperen. Maar je kunt ook een situatie krijgen. Waarin... waarin maar moesten je uh, daar dan op getraind zijn. Om hem dan als kwajongen nee, eventjes terug nee, te pakken. Nee, nee. Dit, eh, ging, dit, dit ging gewoon over een, een, een vakdetail. Uh, waar, waar hij mij corrigeerde. Ja. Nou, je moet er... Als je in de media verschijnt, moet je er van uitgaan... dat je op de kogel genomen wordt. Bijvoorbeeld uh, op een site als geen Stijl. Geenstijl. Geenstijl.nl ja. Dat is een site waar... Uh, ja, uh, waar men jou uh, te grazen neemt... als men de kans schoon ziet. En dat is mij ook <lacht> overkomen. Oh, ja? Is dat en, ethisch? Ja, ik, vind, ik ben degene die op de korrel genomen wordt. Hè? Ja, ja, ja, dus. Uh, dus, dus uh, en ik bedoel, van die journalisten van geen stel, is dat één? Oh, die, ik, dus, dus de de, die hebben hun eigen ethiek die de ja. mijne mijn ja, niet okay. is. Maar uh, ja, ze, zien er, ze, ze, ze zijn er in feite op uit om je, om je te pakken als ze de kans zien. Dat geldt voor anderen, dat geldt ook voor mij. Dat weet je vooraf. Ja. We hebben nog twee minuten, Lucie, twee minuten. Zo snel gaat een uur. Wat me opviel, Huub, was uh, dit artikel in het Goors Belang. Daar staat geen naam onder. Dat is gemaakt door een groep studenten van de, van de journalistenopleiding. En dat waren er zoveel. Ah. Dat, uh, dat, dat ik, ja, ik dacht, ik kan dat Maar ik vind, ik, ik vind altijd, er hoort dat om te staan. Ja. Ik wil ja. weten wie ik stuk schrijft. Ja, ik, ook. ik ook. Als we het niet schrijven, dan word ik altijd al een beetje vervelend. verdomme. is dat nou? Uh, ja. Laat even je naam zien of zo. Ja. Uh, daar kun je in ieder geval ook altijd reageren. Ja. Daar da, da, da hadden dan uh, stuk, of, stuk of 16 namen onder kunnen staan. Ja, ja. En dat, dat, ja, dat, ja, dat, dat, dat was wat veel. Ja. Ja. Maar studentengroep vond. Dus ja, dat, had ja, dat had gekund, ja, klopt. Huub, ik kan, ja, dan kan ik wel Ugo, met jou willen praten. Ja, ja. We, we moeten jou toch nog maar eens een keer terug ja, uitnodigen, ja. Luzi, want het is eigenlijk een heel boeiend onderwerp. Ja, ja. Dat geldt trouwens ook voor jou, ja, ja, Nico. Ja, ja. Dat gaan we vast doen als we een poosje verder zijn. Ik denk toch dat ik er een, langzaam een eind aan ga maken. Ik bedank uiteraard onze gasten. Uh, dit was schoolse Kringen. En we bedanken onze gasten uh, Huub uh, Evers en uh, Nico de Beer. Voor een deelname aan het gesprek en voor de technische ondersteuning uiteraard onze Stefan. Goldse kringen wordt herhaald via de radio op dinsdag en zaterdag voor de middag. En op donderdag nog eens een keertje s'avonds van 9 tot 10. Maar wereldwijd via de internet op www.lokaleomroepgorelen.nl-golsenkringen. Ik dank onze gasten en onze luisteraars en graag tot volgende week.